Onder meer de tour operators Thomas Cook en Corendon laten lege vliegtuigen vertrekken vanaf Schiphol om mensen op te halen in Egypte. Sinds gisteren worden alle niet-essentiële reizen afgeraden, ook die naar de resorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba.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 Hij zat in een gondel die werd aangevaren door een busboot. De Duitser belandde bij de botsing tussen de twee schepen. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij korte tijd later overleed. De kapitein van de varende bus verklaarde dat hij de controle over het stuur kwijtraakte. toen hij bij de populaire Rialtobrug probeerde uit te wijken voor alle gondels en watertaxi's. Het weer blijft droog en de zon schijnt geregeld. Het is een graad of 25, later vanavond bewolkt en ook kans op regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden staat 4 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 deze dame Linda Lewis. Joris, uit de jaren 80. Dat was Klaas Stijl. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, tien over drie. Welkom bij het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Hij zit nog steeds of weer tegenover me, Albert-Jan. En uh, ja, wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, Albert-Jan? Uh, ja, uiteraard, luisteraars, uh, in de tweede uur rond de klok van half vier... de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons dorp Zandvoort. Half vier dus de evenementenagenda. Rond de klok van kwart over drie... Uh, gaan we praten met Marjolein. En jij kent Marjolein ook, toch? Ja. ja. ja, ja. Marjolein is chef-kok van Lady Chef aan de zee, Zeestraat in uh, Zandvoort. En we gaan het hebben over plat du jour. Wat vrij vertaald heet, daghap. Dan kijk alles wat daar omheen zit. Rond de klok van kwart over drie met uh, Marjolein. Klinkt wel en... mooi, heel Lex? zo. <laughs> Ja, doet, die, doet die webcam het alweer? Ja, ja. Oh jee, ja. oh jee. Goed, kwart over, rond de klok van kwart over drie. Dus gaan we praten met Mario Leijn van van Chef aan de Zeestraat. En uh, natuurlijk hebben we veel zomerse muziek en verzoekjes dankzij jouw Facebook. Ja, is dit er ook weer eentje? Dit is er ook weer eentje. Nou, en, komt aan, hier die... komt hij. Met regime, met Je Metir. Naar welk land gaan we? Frankrijk. Oké. Okay.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 Ik schiet die koren, ik niet Me stop, ne me réfléchis plus, vas-y Parti sans mentir Sans me quest quest que que je de hier stop, me stop, me réfléchis plus vasil. Je me, stop, me réfléchis plus, vas J'me tire Ik vraag me af waarom ik parti sans mentir Parfois geef sens mon cœur qui keer C'est triste à dire, mais plus rien matrice, laisse-moi partir d'ici. Pour garder le je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va foutre la vie d'artiste. Je sais que ça fait que j'ai qu'on est plus pour Sive. Mais je dire, Het ritme van Zandvoort, ook op TV. Zie Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. En hier is Ellen Clark, hij treedt vanavond live op tijdens HLM Jazz op de Grote Markt. Dus dat mag je zeker niet gaan missen. En dit is een plaatje van hem van alweer een aantal jaren geleden. Luister naar Ellen Clark, hier is For Freedom. Yeah, raise your hand for freedom. Raise it if you can.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 Studio van CFM aan de tolweg Tina. En wil je die drukte meebeleven? Dat kan gewoon even gaan naar www.cfmsanvoort.nl En uh, klik op uh, Kijk Live mee en uh, zie je al onze gasten vanmiddag, uh, Albert-Jan. En dat zijn er nogal van. Nou, zo. Hey. Ja, de hele tafel is waar, vol. Waar halen we ze vandaan? We ja, dus ik zou zeggen, luisteraars, goedemiddag dames. Goedemiddag dames. Goedemiddag. goedemiddag. Welkom. We beginnen vandaan links. Wie hebben we daar? In de microfoon graag, in de microfoon graag. Ja, ja. Elvira. Elvira. En Elvira is Soesje. Oh, ja, dat bedoel zo, ja. Soesjef, Soesjef bij Lady Chef aan de Zeestraat. Klopt? Dan gaan we naar Jessica. Jessica, welkom wederom in de studio, in onze nieuwe studio. Ja, echt een mooie studio, jongens. Indrukwekkend, hè? Wat een ja. mediapark, hè? Wat een mediapark. Ja, jullie hebben genoeg ruimte om te spelen. Ja. Het is uh, ietsje groter dan het Gassersplein, hè? Ja, ietsje pietje. Ja. Ja. Ja. En Marjolein, de Lady Chef. Ah, ja, Herself. Hallo, Welkom uh, aan het Tolweg. Leuk dat jullie dank. er zijn. Ja, dank je. Ja, vind en je ook leuk. Ja. Uh, wat schetst mijn verbazing uh, van de week in de Zandvoortzoekkrant? Ja. Lady ja. Chef, daghap. Ah, oh, ja, de de jour. Kijk, kijk. <laughs> Want de uh, luisteraars, haar keuken is een beetje op Frans leest gestoeld. Ja. ja. En dan staat daar in één keer daghap. <lacht> ja, het is eigenlijk de dolle donderdagdaghap is het eigenlijk. De ja. dolle donderdagdaghap. Ja, alleen de Franse vertaling, dat moet ik even opzoeken. Du jour. Kijk, Plaat ja, maar du jour, dan met Dolle donderdag. Dat is uh, ja. Iets <laughs> nou, dat kan je tegenwoordig bezoeken. <laughs> <laughs> maar uh, hoezo kwam jij keer op het idee? Want kijk, allereerst even een misverstand weg, weg, weg, weg helpen, luisteraars. Want als ik de advertentie zo lees, dan uh, zou ik zeggen ik kan elke dag bij jou een daggap komen halen. Ja, precies. Nee, maar het is echt alleen op donderdag. Ja, op donderdag. Ja, echt op donderdag, ja. ja. En waarom ben je met dat fenomeen begonnen? Het fenomeen daghap. Uh, nou ja, eigenlijk omdat de donderdag is eigenlijk een beetje een sowieso zo -zo avondje. Ik ja. dacht van, nou ja, als we dan op donderdag gewoon een leuke schotel hebben voor een betaalbare prijs, uh, dan hebben we gewoon een leuk, leuk dingetje op de donderdag. Ja, dus vandaar uh, de daghap. Ja. Een plat de jour. Nee. Uh, maar ik, ik begreep het. De, de, de, de Zandvoetse krant was gisteren nog geen twee uur uh, verkrijgbaar. En ja. toen ging de ja, telefoon. Ja, echt de telefoon achter elkaar. <laughs> dus uh, ja, we zaten eigenlijk, uh, binnen een uur zaten gewoon helemaal vol, de dag Dat ja, was echt gewoon, wij zaten elkaar aan te kijken, wow. Dus dat was wel goed. Heel goed. Dus ja. de reacties ook, ook van de gasten naar. Ja, afloop maar erg, ook wel erg positief. Ja, ja. Want een dag, ik bedoel, even, even vrij vertaald, gewoon, ja, dan denk ik, nou, nou, gewoon tussen aanhalingstekens. Ja. Gewoon goed, goed eerlijk eten. Gewoon goed eerlijk Gebaseerd eten. Gebaseerd op de 3G's. Ja, precies. Juist. En dan juist. leg de luisteraars even uit waar, waar, waar, voor jij, waar, waar die voor staan, de 3G's. We staan uh, voor gezelligheid, gastvrijheid en. Uh, hebben we nog meer in En goed eten. Ja, goed dat eten. hebben we ook. Ja. Goed eten is altijd superbelangrijk. Ja. Dus de daghap bestaat uit een eerlijk stukje eten? Ja. voor een betaalbare prijs? Ja, precies. Ja. En als op <coughs> e, gewoon, dus, uh, een daghap is dus dat je alles op je één bord krijgt. Dus ja. aardappels, vlees en groenten op één bord. Ja, Nou ik kom re nou ja, regel, regelmatig in een... En Zandvoortse duimpiepertjes hebben we ook. Ja, zo, daar heb ik trouwens ja. nog een heel leuk verhaal over uh, Zandvoortse duimpiepertjes, want uh, die, die had ik vroeger ook altijd. Dan uh, haalde ik ze van het land. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik een zak aangereikt en die viel op de grond. Ja. Waarop diegene zei die dat aan mij gaf, deze zijn duurder. Ik zeg, waarom dan? Ja. Die zijn dubbel geraapt. <laughs> Dubbel geraten zandvoortstuk. Maar leuk dat je een, een, een, een streekproduct gebruikt in je, in, in je dag. Uh, je ik vind het zo'n pla Vind jour. Ik toch, vind ik toch leuk? Okay, dan noemen we het dan nu de pla de plat du jour. Uh. Iedere donderdag. Maar wat leuk dat je, dat je dus een streekgerecht gebruikt in, uh, in de daghap. Uh, ja, hartstikke leuk. Ja. Ik vind het ook super tof dat we dat ook. Uh... Dat we dat ook mogen afnemen van ze. Dat is echt wel heel erg leuk. Ja. Dus um, daar zijn we ook gewoon actief voor bezig. Me mensen aan het vertellen over de, de duimpiepertjes en zo. Dus de mensen zijn er ook, ook een wijze in geïnteresseerd. Ik heb mensen die het zeg maar kennen van vroeger. Van oh ja, duimpiepers, wat leuk, lekker. Maar als je dan de smaak hebt van die aardappel, dan denk je echt, wauw. dan valt ja, echt klopt. elk aardappeltje in het niets. Dat is echt zo, uh, ja. En hoe heb je die contacten gelegd met die uh, aardappeltelers? Um, dat was in de kroeg. Ja, perfect. Ja. Het enige juiste antwoord. Het enige juiste antwoord. Ja. Maar, ik bedoel, die, ik, ik kom regelmatig in Spanje. En dan is het een heel normaal verschijnsel. Het heette dan Plata del Día. Oh, dat klinkt nog chiquer. Dat, dat, dat, dat, dat klinkt nog mooi. Maar het is een heel normaal verschijnsel. Dat je gewoon uh, voor een betaalbare prijs. Zoals jij al zei. Gewoon een eerlijk stukje eten krijgt. Met alles erop en ja. eraan. En uh, het is ook voor mensen die vaak voor alleenstaanden is ook. het ideaal om op een gegeven moment uh, te zeggen van nou, uh, ik ga lekker even een daghapje halen. Ja. En dan hoeven ze zelf niet te koken. Dus ik, ik vind het fenomeen. Uh, daghap, plat jour, plata de del dia, een perfecte initiatief. Ja, en dat is ook wel zeker voor alleenstaanden Dat is ook wel leuk. Of dat je gewoon samen denkt van hé, hey, ik heb geen zin om te koken, we gaan even een hapje halen, even een daghapje, jour. Goed. Nou, We hebben lang genoeg dicht, uh, stilgestaan. bij, Dus elke donderdag, ja. plat du jour, bij ja. Lady Chef. Ja. Ja. Elk, ja. Uh, het mosselseizoen is ja. weer losgebarsten. Maar ja. dat ging nog wat stroef op gang. Hè? Ja, ze waren twee weken later. Dus het is pas de 24 juli was het pas begonnen. De, de, de, de echte Zeeuwse uh, lichtmosselen zeg maar van lichtcultuur. Hangmosselen zijn eigenlijk wel het hele jaar door verkrijgbaar. Maar die andere jaar was het een beetje koud. Dus ze moesten <laughs> nog twee weken lang blijven liggen. <laughs> Oké, okay, dan heb je natuurlijk het traditionele mosselpannetje. Hè? Ja. Dat ga je waarschijnlijk serveren. Ja. Maar ga je ook nog eventueel andere dingetjes mee doen? Gratineren of iets in die aard? Of zeg je ja. gewoon lekker gewoon een lekker pannetje met een flesje wijn erbij? Ik heb nu gewoon zeg maar het echte Franse mosselpannetje. Gewoon zo met, met, met witte wijn, en lekker wat groenten erbij en een beetje kruiden. Maar misschien dat we ook wel wat anders ermee gaan fabriceren. Misschien weet de sous-chef wel iets. Uh, kijk. kijk. Ja. Ja, als ik een condo. -dor. Goed. Goed luisteraars. Dus iedere donderdag vanaf uh, afgelopen donderdag natuurlijk uh, ja. een uh, plat du jour bij Lady Chef aan de Zeestraat. Ja, ja. Goed. Uh, reserveren is nog steeds gewenst in het weekend. Ja, graag, en ik zou het ook voor donderdag doen. Ja, ik zou het ook, <laughs> doen. Dat zou ik ook echt. Doen. Ja. Maar dan ben ik je telefoonnummer vergeten, wat was het toch? Uh, 023 ja. 57 366 33. Sorry, dat stond ik niet. 023. 023? <laughs> ja. 57 366 33. Nou, geweldig dat jullie met z'n drie het moeite hebben willen nemen om even naar de studio te komen. We wensen Dag jullie een hele drukke zaterdagavond toe. Dankjewel. En uh, Rob en ik komen eind september uh, laatst, dan weet gezellig. je dat vast. Bereik je maar voor school. <lacht> <lacht> wij komen eraan. Goed. Oh <lacht> Oké, okay, tot dan, dames. Dank wel. En wij gaan door met de muziek. Wat is dit, Albert-Jan? Uh, Kinvi met La Vie du Bon Côté. Waar heb je dat nou weer vandaan gehaald? De Franse top 40. Oké, okay, dat dacht ik al. We zitten gewoon een beetje in de Franse top 40 hè, vanmiddag. <lacht> Ook. We gaan nog naar Spanje, we gaan dan naar Brazilië. We komen Oeh, overal. Gezellig. Je rien pour que je me sente vexé. Les critiques qu'on me faisait me peinnaient et me blesser Mais tout ça c'est du passé. J'ai yeah, zissé, je de la lamenté. Pour protéger la vie à pleine. Dan je fais selon mes idées. Je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer de passer mes m'événement. Rien me chante, resté des vénements. Zolvig, on profiteert, c'est important. Je n'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd bois des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour prookter la vie à pleine. Danser selon mes idées, je vis mes envies pleines. J'ai bien essayé de changer de face et mes vêtements. Quand je changerais, c'est le vêtement. Yeah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 straks nog veel meer zonnige muziek onderweg bij Zandvoort op zaterdag. Maar eerst dadelijk de evenementenagenda. Dan kan je horen wat de komende dagen allemaal gedaan kan worden in Zandvoort en de regio. Dus blijf luisteren, dat gaan we doen na het volgende plaatje van Rick Ashley. Terug naar de jaren 80 met Whenever you need somebody. MUZIEK Van dit soort platen, geproduceerd door Stok, Aitken en Waterman. En dit was er ook weer zo uit die stal, de Rick Ashley En whenever you need somebody. En daarmee is het 2 over half 4 geworden. Tijd voor de evenementagenda. We krijgen te horen wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen, Albert Jan. Ja, ik ben in ieder geval vandaag tot 5 uur nog van harte welkom op het Gasthuisplein. Want daar is momenteel de Jutterskofferbakvermarkt aan de gang, die duurt tot 5 uur. En, uh, het was vorig jaar een gigantisch succes en uh, u kunt van alles uh, nog wat uh, aan rariteiten uh, daar uh, aanschaffen. Dus u bent tot vijf uur nog van harte welkom op het Jutters Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein. En uh, meer informatie kunt u vinden op www.onair-events.nl Vandaag en morgen is er ook uh, een groot zeilspectakel uh, te bewonderen. Uh, en dan heb ik het over de watersportvereniging Zandvoort. Boulevard Paulusloot bij paal 67. En dat is vanmiddag allemaal om 12 uur begonnen. En velen van u kennen het nog wel onder de naam van de Rem Race. Het is een katamaran zeilspectakel langs de Zandvoortse kust. Vandaag, zoals gezegd, wordt er een lange uh, afstandwedstrijd gevaren. En morgen komen worden er korte baanwedstrijden gevaren. Het hele dag, dus zeilplezier in en rond de kust van Zandvoort. En daarvoor moet u zich vervoegen bij de Watersportvereniging Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.wvzandvoort.nl. Www dan gaan we naar de morgen, 18 augustus. En dan hebben we het over het Kerkpleinconcert. En dat vindt het traditioneel plaats in de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. Entree bedraagt 5 euro en het begint allemaal om 3 uur. En morgen kunt u genieten van het Koperblazersconcert door het Emergo Brass Quintet. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. Dat is morgen dus vanaf 3 uur. En meer informatie kunt u vinden op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl Gaan we naar de woensdag 21 augustus. Dan is er een kunstmarkt op de, en die vindt plaats op de parkeerplaats bij Centerparks Vondelaan 60. De uh, entree is gratis en die begint smiddags om 2 uur en duurt tot s'avonds 9 uur. En wat kunt u al, zoal verwachten op deze kunstmarkt? Schilderijen in alle kleuren en maten. Abstract, modern, traditioneel, maar ook zwart-wit. Pentekeningen, sieraden van goud en zilver. Uh, komen dit jaar uh, komt er een, uh, ook een kunstenaaris met uh, prachtige rubberen kunst. Ook keramiek in alle vormen en maten. Aanstaande woensdag vanaf 2 uur op de parkeerplaats van Centerparks Vondelaan 60 van 2 tot 9 uur. Gaan we naar zaterdag 24 augustus? Dan is er weer Bos Surf Beach Film Festival 2013. En dat vindt allemaal plaats aan de spot. Strandafgang Bernard 23a. De entree is gratis. En het begint allemaal om 4 uur. En duurt tot de kleine uurtjes en wel tot half 12. Uh, deze zaterdag is het dan weer zover. De vierde editie van het Surf Beach Film Festival bij Beach Club en Watersportcentrum de Spot in Zandvoort. En bij een filmfestival horen het natuurlijk vanzelfsprekend films. Maar bij het Bos Surf Beach Film Festival draait het alleen om surfie films. Uh, dus dat is zaterdag 24 augustus vanaf 4 uur bij de spot strandafgang Bernard 23a. <tiek> Daar was ik weer. <tiek> dan gaan we ook op zaterdag 24 augustus. En dan heb ik het strandfeest About 40 Plus. En dan heb ik het over Beach Club 10. En dat is strandafgang De Volvage nummer 10. Ook dat begint om 4 uur. En op deze zaterdag vindt er natuurlijk weer zo'n About 40 Plus feest plaats. Na een, een succesvol aantal themaavonden belooft ook dit feest weer een gezellige avond te worden. Dus dat is de beachclub 10 en dat begint ook allemaal om 4 uur en duurt tot 12 uur. Ook zaterdag 24 augustus is er een rommelmarkt en dan heb ik het over Zandvoort Oud-Noord. U bent daar natuurlijk gratis welkom. En dat begint s morgens om 7 uur en duurt tot 2 uur s middags. Een gezellige rommelmarkt in Zandvoort Oud-Noord aan het Tenkatenplantsoen, ten de Potgieterstraat, de Kosta Straat en Genestrastraat. ...kunt u heerlijk snuffelen tussen de koopwaar. U kunt natuurlijk ook zelf uw spullen aan de man brengen. Zaterdag 24 augustus... ...Rommelmarkt in Zandvoort Oud Noord, Vast morgens 7 tot middags 2 uur. Zaterdag 24 augustus is er ook een 25-plus disco- en dance-strandfeest. Dan heb ik het over Reach Beach Club Boulevard Benaar 65. De prijs is vanaf 10 euro. En het begint 7 uur uh, s'avonds en duurt tot 24. Meer informatie uh, uh, kunt u vinden op www.swingstation.nl. www.swingstation.nl dan gaan we naar het circuit. Want op zaterdag 24 en zondag 25 augustus is, is daar weer tijd voor de Spectacolo Sportiva Alfa Romeo. Burgemeester van Alphenstraat 108, de stichting Alfa Romeo Clubbezitters... zorgt voor een tweedags autosportfeest uh, met een Italiaans tintje. Naast de Alfa Romeo Challenge maken ook enkele andere vooral uh, hi veelal historische race-series hun opwachting. Dus zaterdag en zondag... Italiaans race op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl Gaan we naar de zondag 25 augustus. Dan is het weer een kinderspeeldag. Ook dat speelt zich allemaal af in de Zandvoort Oud-Noord. En dat begint morgens om 11 uur en duurt tot 4 uur. En op deze zondag is het weer kinderspeeldag in Zandvoort Oud-Noord. Rondom het denkati en de Potgieterstraat kunnen kinderen van 11 tot 4 uur genieten van de diverse springkussens en spelletjes. Het hoogtepunt is wederom het Zandvoorts kampioenschap buikgeleiden. Ja, ja. Dat af... ja, is leuk hoor. Is was, leuk. Af, was afgelopen vrijdag nog op Zandvoort, uh, ZFM Zandvoort TV, een hele documentaire over het buikgeleiden. Erg veel spektakel. Dan blijven we op zondag 25 augustus even op het Raadhuisplein. En wel op het muziekpavillon, want dan vindt er een plaats van Mark Janicello. En dat begint allemaal om 1 uur en duurt tot 4 uur. Hij is een zanger, schrijver, auteur, schilder, dichter en tekstschrijver. Dit zijn een aantal woorden die het Amerikaanse multitalent Mark Janicello omschrijven. Deze in Duitsland zeer bekende entertainende tenor weet het publiek goed te vermaken. Tot zover de evenementagenda. Zo wil je de evenementen nog nalezen? Ga je naar internet. naar ww.ziefmzandvoort.nl. En kijk dan op uh, alle evenementen die plaatsvinden. Of ga gewoon even naar, uh, naar TV, kanaal 40, Digitaal of Analoog 45. CFM TV, CFM Tekst TV. Met 24 uur per dag. Lekkere muziek van CFM op de achtergrond. En informatie voor Zandvoort en de regio. En over lekkere muziek gesproken. Hier is Abraham Metheel en Senorita. Es mi sima mamacita mira big girl nota chiquitita samba me mi niña bonita dame cuale hombre conmigo a jugar y date points pois tu cuerpo a bailar eh quiere quiere quiere quiere es una fiesta pa mi mamacita midnight ella está en mi cabeza yo ama y se ni sienta pronto acaba la fiesta voy a lo que we only wanna rumba De Sexy, señorita, watch it come play. Oh, oh, oh, oh, Hasta que nos caiga la de noche. Aqui play, aquí danse. Ramon, play. Wow, oh, oh. Dame beso, dame risa. Sexy, señorita, Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Ven hacia mí sin mi mamacita. Mira, big girl, no da chiquitita. Sambame, mi niña bonita. Dame, guarebome, conmigo a jugar. Give tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Baby, baby, come on, let's go. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo am ni sienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que fe. We only wanna rumba. Sexy señorita, want zee, play Try to cut me up, but I keep working. You see, oh my señorita, my señorita, sexy señorita, won't you come play? Are that scared? Yeah, I'm scared. <laughs>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 Dier van de week aangekomen. <tiedacht> nee, dat komt straks om uh, half vijf bij CFM Southport op zaterdag. Je hoorde de speciale uitvoering van de CEO van Michael Jackson. Wat hij herrie zeggen. He? Yes, dat was thriller. Het is elf minuten voor vier uur geworden. Ja, en komende maandag dan, uh, gaat het gebeuren. Wordt het al bij de CFM Verkeersinformatie. De nieuwe natuurbrug uh, die krijgt dan spalen en die uh, gaan plaatsvinden om elf uur s avonds volgens mij. Maar daarover heb jij ook nog uh, ondernieuws, uh, Albert-Jan? Nou, in het verlengde daarvan... en dat is wel, wel leuk voor de luisteraars uh, om te weten... of die er nog geen kennis van hebben genomen... want het bezoekerscentrum De Zandwaaier aan de Zeeweg is gesloten. Daarvoor in de plaats is een mooi nieuw bezoekerscentrum... de Kennemerduinen gebouwd. En het, het advies is om daar eens een keer een kijkje te gaan nemen... op de Zeeweg 12 in Overveen. Uh, het is een bezoek meer dan waard. Op 4 oktober wordt het bezoekerscentrum officieel geopend... door staatssecretaris Dijksma... Twee weken later, tijdens de herfstvakantie, 20 tot en met 27 oktober, is de feestelijke openingsweek. Er is die week van alles te doen met elke dag een ander thema. Dus ik zou zeggen, neem de moeite eens en ga eens een kijkje nemen op de Zeeweg 12 in Overveen. Oké, okay, een plaatje uit de Euro breakdown Worden uh, vrijdagmiddag nog tussen 3 en 5 Gepresenteerd door Jos van Dam. Hier is hij, de single Treasure. Give me your, give me your, give me your baby a little something about yourself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 Dat was alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uur 1, uh, 2 van uh, dit programma. Zandvoort op zaterdag. Je hoorde Marco Borsato en Margarita. Zo dadelijk zijn we er nog één uh, uur lang Albert-Jan met onder meer Dier van de Week. Het mooie gedicht van de week, Marjolein. En natuurlijk heel veel lekkere muziek en andere informatie voor Zandvoort en de regio. Graag tot zometeen. En als laatste plaat voor vier uur draaien we Dani Martin voor je. Hier is Zero. Graag tot zo. lo que dimos se nos fue soñé que siempre iría al lado eso que inventamos ya no es ahora solo existe el pasado y me toca.